Uur. Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Staatssecretaris Harbers van Asielzaken stelt een onafhankelijke onderzoekscommissie in... die gaat kijken naar het probleem van asielzoekers... die keer op keer nul op het request krijgen, maar toch het land niet verlaten. Aanleiding is de kwestie rond de kinderen Lily en Howick. De commissie moet vooral voorstellen doen om de asielprocedures te versnellen... en het stapelen van procedures tegen te gaan... Dat laatste is lastig omdat het VN en vluchtelingenverdrag bepaalt dat iedereen altijd een nieuwe procedure kan starten, ook al is een eerdere aanvraag afgewezen. Nederland heeft dat verdrag ondertekend. Het kabinet noemt het besluit van de Raad van Commissarissen om de financieel topman van de ING Timmermans aan de kant te zetten passend. Het besluit kwam tot stand na gesprekken over het witwaschandaal tussen president Commissaris Weijers en minister Hoekstra van Financiën. Volgens Weijers speelde ook de commotie en verontwaardiging in de samenleving mee.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 Op de uitval van de veiligheidsadviseur van president Trump, John Bolton. Die dreigt de rechters met een inreisverbod in de VS en bevriezing van banktegoeden. als ze een zaak beginnen tegen Amerikaanse militairen die dienden in Afghanistan. In de verklaring staat dat het Hof met steun van 123 landen onafhankelijk en onpartijdig zijn werk doet. De Verenigde Staten erkennen het Hof niet, omdat het land niet wil dat zijn staatsburgers in het buitenland terecht staan. Het weer in het noorden overwegend bewolkt en soms wat regen... in de zuidelijke provincies. schijnt de zon. Daar kan het vanmiddag 23 tot 26 graden worden. In het noorden blijft het een graad of 20. Morgen meer bewolking en regen. Alleen in het zuidoosten kan het dan nog 23 graden worden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Dit is de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat...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 Ja, we zijn terug, we zijn er weer en uh, we gaan vanaf nu weer verder regelmatig, althans dat hoop ik, uh, met het programma De Vinyljaren. En tegenwoordig kan je natuurlijk bij De Vinyljaren ook actuelere dingen draaien. Vroeger, we zijn het eigenlijk begonnen als een beetje een nostalgisch programma, hè? Zo hoe lang is dat alweer geleden? Ja, acht, acht jaar geleden alweer. Maar uh, ja, tegenwoordig uh, is vinyl weer helemaal hot in de pot en uh, alles komt ook weer prachtig op vinyl uit. En daar zijn we natuurlijk best blij mee. Laten we toch eerlijk wezen, als je zo'n plaat hebt en je hebt die hoes... Je hoeft geen uh, vijf uh, brillen op te zetten om de gegevens op het hoesje te lezen van een cd'tje. Huh? Al dat soort dingen. En je hebt tenminste wat in je handen, want die hoes is natuurlijk prachtig. Egypt Station is het nieuwe album van Paul McCartney. En ja, omdat ik nog helemaal fan ben van deze man... Er niks aan doen. Dan ga ik het u helemaal laten horen met alle informatie die ik zo heb kunnen vergaren en zo. Het album is eigenlijk een beetje bedoeld als een conceptalbum met een reis van het eerste station naar het laatste station. Of ik dat helemaal in die volgorde kan doen, weet ik niet, want dat is een beetje lastig. Want dan moet ik tussentijd een plaat omdraaien. Dus ik doe het iets anders. Qua volgorde. Het is niet de officiële volgorde. Maar ik doe het gewoon zo. Eerst kant 1, en dan kant 3, en dan kant 2, en dan kant 4. Dat loopt wat makkelijker in elkaar door. Wel niet helemaal de juiste volgorde. Maar oké, okay, wat zal dat schelen? Egypt Station dus. Het is een album dat uh, uh, hij gemaakt heeft met de producer van Adele. Meneer Kirsten. En dat is ook hier lekker denk, te horen. Want het klinkt gewoon weer nieuw. Het klinkt fris. Er staan natuurlijk ook wat... Ja, ouderwetse McCartney-liedjes op... maar er zitten toch ook wel dingen in dat je denkt van... ja, hij is toch weer vernieuwend bezig geweest. En dat is heel mooi. En wat ook leuk is, dat bij zijn vorige album... 'New' maakte hij heel veel gebruik van... Wat hij, of uh, deed hij heel veel zelf... en had hij heel veel gastinstrument... gastinstrumentalisten. En wat ik bij deze plaat wel erg lekker vind... dat is dat hij gewoon zijn huidige band... Hem op alles uh, begeleidt. Grotendeels. En dat vind ik toch wel lekker hoor. Verdienen die jongens, want hij heeft besloten een wereldband. Die band van hem is zo verschrikkelijk goed jongens. Dat moet je eens goed nagaan. Bestaande uit Able Boreal uh, Junior. Um, Rusty... Uh, nou, dan ben ik even zijn naam uh, Rusty Anderson, ja heet hij. Rusty Anderson op gitaar. Uh, Brian Ray op gitaar. Uh, Paul Wicks, uh, Wickens op toetsen. En McCartney natuurlijk zelf... op bas en gitaar en piano. En nog meer van dat noise. En de man is 76 en die gaat gewoon dus weer op toernooi. Ja, ja, houdt schelen. Helemaal 76. En dan ga je gewoon weer een wereldtoernooi maken. Ja. Goed, laten wij beginnen. En laten we u laten genieten. Voor zover u dat nog niet gedaan heeft. Op via de streamingmedia of zo. Of dat u hem zelf al in huis hebt. Kan natuurlijk ook. Maar... Uh... Voor de mensen voor wie het allemaal nieuw is, nou, ik hoop dat je ervan geniet van de prachtige nieuwe muziek van Paul McCartney. En laten we beginnen. Ja, laten we dat maar doen. nummer uh, Station One, dat was het, uh, de eerste track die u uh, hoorde. En uh, daarna hoorde u het nummer I Don't Know, het nummer dat eigenlijk al als teaser zeg maar, op single uitkwam, uh, samen met uh, Come On To Me. En dat was gelijk het eerste single. We een beetje heel klein beetje welke kant het op zou gaan. Maar uh, uh, nogmaals, u zult verrast zijn, want er staat weer... zoals gebruikelijk bij McCartney... Uh, staan er gewoon heel veel verschillende stijlen... en heel verschillende verschil, muziekjes op dit Ach, album... dat ook hele goede kritieken, onder andere Van Oor... Uh, hele mooie kritieken heeft gekregen. Dus uh, hij is nog steeds in staat om een prachtige plaat te maken. Paul McCartney, Egypt Station. Uh, de titel is ontleend aan een schilderij... dat Paul McCartney ooit gemaakt heeft. De producer overigens heette Greg Kirsten. En die heeft alle stukken geproduceerd behalve één. Maar dat, ik u, dat vertel ik u straks. We gaan nu eerst verder met het volgende nummer. En dat is wederom het andere kantje van die single. Come on to me.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 Of is het niet lekker? Gewoon heerlijk, Paul McCartney van zijn nieuwe album Egypt Station. En uh, het album is afgelopen vrijdag wereldwijd opnieuw uitgekomen. En uh, dat het uit zou komen, dat wisten we al een tijdje. Want de publiciteitscampagne eromheen was, rond, vond ik ronduit geniaal. Er is van alles bedacht om het uh, maar onder de indruk te brengen. Waaronder uh, die fantastische Carpool Karaoke met, uh, met, met James Corden. En uh, hij had uh, afgelopen vrijdag, een, ook nog afgelopen weekend, een, een concert met zijn huidige band. Uh, waar hij dus gewoon een lekkere oude Beatletje speelde. Maar ook nieuwe nummers van uh, zijn nieuwe album. En daar was natuurlijk ook nog dat prachtige filmpje, ik weet niet of je dat gezien hebt, met die liftscènes waarbij ze per percentage, hij met, met uh, volgens mij Jimmy Fallon, ja, zat hij in een lift en nou ja, de, de, al de reacties van mensen toen ze, toen ze het stel herkenden. Nou, het is, uh, een, ik zelf, ik heb hem natuurlijk het afgelopen weekend een paar keer gedraaid en ik vind het, een, ik vind het gewoon een heerlijke plaat. Het volgende nummer, uh, wat we ervan gaan draaien, dat is een beetje ondeugend. Want uh, de titel suggereert wel iets. <lacht> en dat is het leuke ervan. Dat is trouwens ook het enige nummer... wat niet door uh, um, Greg Kirsten geproduceerd is... maar door Ray uh, Tedder. En um, de titel is, ja, doet dingen vermoeden. Het heet namelijk Fuck You. Ik heb hem natuurlijk al een paar keer gedraaid... In, onze, uh, in Zandvoort Lunch. Maar we gaan hem nu echt horen van het album... Uh, Egypt Station. Of zeg ik het nou verkeerd? Even denken. of zit ik nou te klungelen? Even wachten hoor. Even wachten. Nee, zie wat ik zit gewoon te klungelen. Nee, ik zit te klungelen. We gaan dat nummer nog helemaal niet horen. Dit is een heel ander liedje. Dit is zo'n typisch McCartney liedje. Luister maar. These days I don't cause I'm happy with you. I got lots of good things to do. Oh yeah. I walked around. with you, I've got lots of good things to to roll on a frosty morning See the mighty ocean break Like a sailor's warning I used to drink too much Forgot to come home I lied to my doctor But these days I don't Cause I'm happy Say Maar dat uh, maak je tegenwoordig wel vaak meer dat ze de dubbel LP's maken. Want de informatie die erop moet is natuurlijk ook veel groter. Dus neemt ook meer plaatruimte in. Er staan op de uh, kant 1 staan, staan maar vier nummers. Ja, maar goed, het maakt niet uit. Het album bevat maar liefst 16 verschillende uh, songs. In uh, allerlei stijlen. En, en uh, ja, als u het mij vraagt. Als ik dit nummer uh, moet, moet plaatsen. Wat u net hoorde. Dat Happy With You. Dan denk ik, ja, dit is toch echt... Uh, het is de plaatsen in het rijtje van uh, Modern Nature's Sun en, en uh, Jenny Ren... en zo dat soort prachtige liedjes die, die hij uh, gemaakt heeft uh, gedurende de, de jaren. Goed, nogmaals. De, de Happy With You. Ik, ik, ik uh, gaf u een verkeerde volgorde toe door. Maar goed, dat moet maar even zo. Ik zei het al, we gaan hem niet echt in de volgorde van het album draaien... want dan zou ik nu even van de microfoon af moeten... en een uh, stil te vallen om de plaat om te draaien. Dus ik doe het uh, ietsje anders... Uh, ik ga van kant 1 naar kant 3 en van kant 2 naar kant 4. Want dan kan ik het tenminste een beetje, beetje uh, door laten lopen. En dat vind ik op zich wel handig natuurlijk. Dus we gaan nu naar kant 3. En wat, ik, wat ook leuk is, wat en je, wat je ook ontdekt, dat is dat hij ook uh, zijn oude McCartney uh, trucendoos uh, gewoon weer uh, volledig heeft uh, opengetrokken. Uh, compleet met achterste achterstevoren gespeelde gitaarzones, wat ze in 1966 op Revolver met de Beatles al deden. En dat uh, hoorde je in het afgelopen nummer Domino's, hoorde je dat uh, wederom uh, gebeuren. En uh, dat, is, uh, dat is dan toch wel weer leuk. En nogmaals, ik, ik vind het een... Ontzettend lekkere plaat. Domino's heten het vorige nummer, wat u hoorde. En um, we gaan uh, verder met een uh, track die heet Back in Brazil. Ja, en we draaien hem natuurlijk uh, lekker van vinyl. Dus het ruist ja, af en toe een beetje. Nou, geeft het niet? Het is helemaal niet zo erg. Um, back in Brazil, en daar was onder andere, deed daar ook al mee, het uh, Sao Paulo uh, Choir. En daar zit ook nog uh, de blazers die, uh, die op het album meespelen. Dat zijn de Muscle Shoals Horns en Muscle Shoals. Dat weten de kenners misschien. Dat is een, een hele bekende uh, studio in, uh, in het zuiden van de Verenigde Staten in Alabama, om precies te zijn. Dan niet de prettigste staat, maar die studio, dat, uh, dat is wel helemaal dik voor elkaar. En uh, dat is een studio waar ook heel veel uh, beroemde mensen uh, platen hebben opgenomen. Onder andere ook bijvoorbeeld de Rolling Stones, noem maar eens wat. Uh, we gaan verder met het volgende... Ik, we gaan verder met het volgende nummer, ja, dat wou ik zeggen. En het volgende nummer, uh, dat heet Do It Now. Hier is hij weer, Paul McCartney. Got the time, the inclination. I have answered your invitation. I'll be leaving in the morning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 Van de mooie liedjes van dit uh, prachtige album. Even rustig jij. Uh, van dit prachtige nummer uh, van deze LP. En het nummer dat heet Do It Now. Uh, Egypt Station heet het, uh, heet het uh, heet de LP. En ik, had het u, ik weet niet of ik het al verteld heb. Maar het is, uh, het is uh, gebaseerd... Op een, eh, op een, schil, op een aantal schilderijen, Egypt Station, van eh, Paul McCartney zelf. Want hij kan natuurlijk ook nog een klein beetje schilderen. Wat kan die man eigenlijk niet, zou je bijna kunnen zeggen. Maar goed, eh, hij kan heel veel. Hij speelt ook heel veel instrumenten. En dat laat hij op deze plaat ook weer horen. Maar ik vind het ook wel weer leuk dat hij, eh, dat hij zijn vaste band, waar hij op dit moment, eh, of, of al jaren, eigenlijk al een jaar of twaalf, dertien vast mee optreedt. Uh, dat hij uh, eindelijk ook met deze band gewoon de plaat gemaakt heeft. En dat, uh, dat vind ik wel, uh, wel heel goed. Bij het vorige album waren er nog veel gastmuzikanten. Maar nu is het gewoon zijn live band die hem uh, begeleidt. En dat is heerlijk. Caesars Rock heet het uh, volgende nummer. En dan hebben we kant 2 alweer gehad. Yeah. Dat was alweer het laatste nummer van kant 1. Uh, kant 2, sorry. Nee, niet Jansen, Kant 3. Goed zo. Egypt Station uh, was een album dat. Uh, of dat album is uh, opgenomen in een aantal studio's. Uh, bijvoorbeeld in Los Angeles, in Londen natuurlijk, de beroemde Abbey Road Studios. En in Sussex. En uh, hij begon eraan te werken met uh, producer Greg Kirsten. Uh, Enige tijd nadat de, de release. Uh, enige tijd na de release van. het uh, 2013 album uh, Nieuw. En dat kennen we natuurlijk nog wel anders, intussen alweer vijf jaar geleden. En. Uh, hebben, ze hebben dus uh, diverse keren met elkaar uh, samengewerkt. Tot op uh, 20 juni 2018. Uh, de, uiteindelijk de. Uh, mededeling kwam dat uh, dit album gereleased zou worden. En uh, hij heeft ook uh, drie songs opgenomen met producer Ryan Tedder. En een van de songs, 'fuck You, uh, is uh, opgenomen in, uh, dit, uh, in dit album. We gaan nu naar kant 2, dames en heren. Ja. Het album heeft een totale speelduur van 57 minuten. Dus ik ga het lang niet volmaken op deze twee uur. Maar dat, dat vul ik wel weer op. Dat zien we dan wel weer op dat we doen. Ik heb maar één plaat meegenomen. Deze. Wat die idiot zei. Ik denk dat het uh, misschien toch wel iets te maken heeft met een meneertje in Amerika. Uh, want de, het is bekend dat er een aanklacht, of tenminste een nummer over deze man, op dit album zou komen. Ik denk dat het zomaar het, het is. Nou, Egypt Station bevat dus, zoals ik al zei, 16 uh, tracks, uh, inclusief de opening. Uh, uh, instrumentale nummers, Opening Station en Station 2... wat het laatste nummer is, wat u gaat horen. Het is instrumentaal. En um, er zijn, uh, nou ja, u heeft al gehoord. de Singles, the I Don't Know, Come On To Me. Uh, happy With You, heeft u gehoord. Describe het als, wat beschreven is als een uh, akoestische meditatie. Verder um, hebben we uh, nog uh, People One Piece, maar die komt allemaal nog. Kortom, het is weer een, een, een heerlijk een album. En ik ga er gauw mee verder. Ja, want ik vind het zo lekker. Um, ik ga de tijd niet volmaken. Dat kan ik u zo vast verzekeren. Maar we gaan wel verder. Tot met het volgende Come on album. baby now. Fight you. Look at you. Talk about yourself. Try to tell the truth. I can stay off half the night. to crack your coat. Dat schrijf je dan? <laughs> ja, je, denkt, je denkt inderdaad dat je wat anders zegt. Maar er staat gewoon F-U-H. En of hij het nou bedoeld heeft allemaal. Hij uh, had daar nog een heel aardig uh, interview over. Moet u maar eens op YouTube kijken. Uh, als u dat uh, wil zien. Uh, met Howard Stern, Stern daarover. En uh, die, uh, die vroeg hem daar dus inderdaad naar wat hij ermee bedoelde. Nou, als u dat wil weten moet u gewoon eens even dat stukje. Op uh, YouTube kun je dat terugvinden. Uh, Paul McCartney en Howard Stern. Heel erg leuk. Fa you heette het nummer dus. En dat was het enige liedje wat niet door Greg Kirsten geproduceerd was... maar door Ryan Tedder. En het volgende heet Confidante. You used to be my confidante. My underneath the staircase friend. But I fell out of love with you And brought our romance to an end I played with you throughout the day And told you every secret thought Unlike my other so-called friends You stood beside me as I fought Your reflected glory I could dream of shining far off lands Where serpents turn to bits of string And play like kittens in my hand In our imaginary world Where butterflies wear army boots And stomp around the forest Chanting long-lost anthems Long-lost anthems Ik ga er nog eentje draaien voordat wij naar het nieuws van drie uur gaan, dames en heren. En dit heet People Want Peace. Ladies and gentlemen, standing before you, with something important to say. With some trepidation, I crave your attention, but I'm not gonna let anything get in my way. The message is simple, it's straight from my heart And I know that you've heard it before But what does it matter? Als ik u reeds vermelde, gaan we naar het uh, NOS-journaal van drie uur. En daarna komen wij terug met Egypt Station om vier liedjes te gaan. En uh, voordat het helemaal klaar is. Ja. Dus ik zou zeggen, tot zo aan de andere kant van het nieuws.